Reputatiecoaching-podcast nummer 131. Vandaag komt het boek New York in 40 Days van Diana Albrink officieel uit en ik ben vanmiddag bij de lancering van het boek in Dordrecht. Maar vanmorgen heb ik Diana live in de uitzending. Ze vertelt ons zometeen over haar achtergrond, de totstandkoming van het boek en bovendien deelt ze belangrijke aandachtspunten voor beginnende auteurs. En dan is eerder deze week Google Foto's uitgekomen. Wat betekent dit en wat kun je er zo al mee? Herinner je, je nog Frank, de fysiotherapeut uit podcast 126? Ik was maandag bij hem en ik heb een kleine update. O ja, laatst deed de site voor Reputatiecoachingen niet meer... toen ik alles had overgezet op de nieuwe server. Ik vertel je hoe ik het heb opgelost...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 Daarvoor had ik ook al een aantal WordPress-sites overgezet, dus ik verwachtte eigenlijk geen probleem en verkeerde in de veronderstelling dat het een klusje van een kwartier tot een half uur zou zijn. Dat liep echt even anders. Het kostte me een aantal uren. Wat was daar aan de hand, zul je je afvragen? Want nu het overzetten van de content en het exporteren en importeren van de database verliep snel en moeiteloos. Alleen deed de website dit niet toen ik ging testen. Tja, gelukkig draaide de originele site gewoon nog naar behoren, dus ik hoefde me even geen zorgen te maken en ik kon in alle rust het probleem beginnen op te lossen. Ik las op internet de tip om één voor één de plugins uit te zetten tot je degene vindt die het probleem veroorzaakt. Maar ja, hoe doe je dat als je niet eens kunt inloggen? De oplossing daarvoor las ik ook ergens. Eigenlijk is het idee heel simpel. Verander de naam van elke plugin directory door er bijvoorbeeld .of achter aan toe te voegen, dan wordt die namelijk niet meer gebruikt. Maar je mag ook elke andere gewenste string achter zetten. En eindelijk vond ik het probleemgeval. Daarna heb ik dus de extensie achter al andere directory namen weer verwijderd en de site bleef werken. De boosdoener bleek een of andere Twitter-plugin te zijn die ik toch niet gebruik en dus probleemloos in WordPress kon deactiveren en verwijderen toen de site het weer deed en ik kon inloggen. Ik hoop dat het jou niet overkomt, maar onthoud dus het voorgaande als bij het overzetten van je site of na het installeren van een plugin je WordPress-site het niet meer doet. Je kon altijd al onbeperkt foto's van maximaal 4 megapixels gratis opslaan op Google+. Afbeeldingen met een hogere resolutie telden dan wel mee richting de maximale opslagcapaciteit die je bij Google had. Gelukkig kon je het zo instellen dat grotere afbeeldingen automatisch werden verkleind om ze binnen de 4 megapixels te houden. Eerder deze week heeft Google de foto's losgekoppeld van Google Plus en gaat het product verder onder de naam Google Foto's. Daarbij is ook de maximale resolutie van gratis foto's opgeschroefd naar 16 megapixels en de video naar 1080p. Dat is een enorme gewaagde sprong voorwaarts en hiermee kan Google wel eens flikker en andere fotodiensten hebben ingehaald. Waarbij je bij Dropbox nog maar steeds 2 gigabyte krijgt, bij Apple 5 gigabyte... En bij flikken weliswaar 1 terabyte biedt Google nu dus onbeperkte opslag. En laat eerlijk zijn, veel fotocamera's hebben een lagere resolutie dan 16 megapixels. Dus dan heb je het probleem al helemaal niet. En daarmee houdt het nog niet op. Want Google Fotos biedt nog veel meer. Zo is het delen van foto's op Google Fotos kinderlijk eenvoudig geworden. Ik zal het binnenkort in een instructievideo demonstreren. Maar wat ik helemaal spectaculair vond, was de automatische fotoherkenning door Google die het zoeken ontzettend simpel maakt. Opeens heb je allemaal categorieën zoals eten... Auto's, hemel, bossen, fietsen, bussen, bloemen, stranden, honden, speelplaatsen, boten, parken, bolen, paarden, dansen, mist, vogels, riffen, vliegtuigen, bier, katten, gorilla's, posters, bruiloft, branden, zonsondergang, vreugdevuur, watervallen, bergen, grotten en concerten. Dan weet je ook meteen wat ik zoal fotografeer met mijn iPhone. Anyway, in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 131... heb ik een screenshot opgenomen van het zoekscherm in de Google Fotos app op een iPhone... waarop je een deel van de categorieën kunt zien. Wat zijn samengevat de voordelen van de Google Fotos? Ik loop eens even met je door. Als eerst een automatische backup. Je kunt nu gerust zijn in de wetenschap dat al je foto's en video's automatisch worden opgeslagen... vanaf je smartphone, tablet en desktop. Je kunt het overigens ook zo instellen dat alleen foto's naar Google worden gestuurd als je verbonden bent met wifi. Zo voorkom je dat je ongewenste kosten maakt in je databundel. Als tweede, overal beschikbaar. Want ongeacht waar je bent, kun je je foto's bekijken, zowel op je smartphone, tablet als op het web. Als derde, offline beschikbaar. Want zelfs als je offline bent, kun je bij je foto's. En je kunt de opslagruimte op je telefoon beheren. Als je telefoon dreigt vol te geraken, kun je veilig foto's en video's verwijderen, omdat ze al in je Google-account zijn opgeslagen. Je hoeft je dus ook nooit meer zorgen te maken als je per ongeluk een foto van je telefoon verwijdert. En als laatste, spring voor en achteruit in de tijd. Navigeer snel, intuïtief en eenvoudig met simpele bewegingen door al je foto's. Zoom door weken, maanden en jaren van foto's of spring naar een bepaald moment met een paar kliks of taps. Ik heb besloten al mijn foto's te backuppen naar Google. Alleen zie ik het nog even niet zitten om per folder alle JPEGs naar de browser te slepen om ze zo te backuppen. Dat gaat wel heel erg veel tijd kosten. Het zoekgedrag van internettes en hun gebruik van zoekmachines is continu aan verandering onderhevig. Zo werd jaren geleden op slechts een enkel woord gezocht en later gingen mensen zoektermen van meerdere woorden intypen. Tegenwoordig typen men hele vragen in of spreekt men de informatiebehoefte tegen een smartphone die dan de gewenste antwoorden oplepelt. Het is bekend dat mensen hun smartphone ook steeds vaker en steeds meer gebruiken om lokale bedrijven te vinden, beoordelingen erover te lezen, om er vervolgens naartoe te gaan om een product of dienst af te nemen. In een artikel op Search Engine Land met de titel... Google says, Near me, searches have doubled this year, las ik dat Google heeft verteld dat het aantal zoekpogingen in de buurt of bij mij in de buurt afgelopen jaar is verdubbeld. Dat onderschrijft me weer eens te meer het belang van goede rankings in de lokale zoekresultaten. Want hoe hoger je komt in de lokale zoekresultaten, des te meer kans je hebt om iemand naar je site te trekken. En het kan zelfs vanuit het buitenland werken. Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje uit de Verenigde Staten op orange fotografie binnen met het verzoek of we over een paar weken een evenement in Apeldoorn konden fotograferen. De opdracht is inmiddels verstrekt en binnenkort kan ik je hier meer over vertellen. Maar wat is nu het interessante? Ik kon het niet nalaten en ben natuurlijk in Google Analytics gedoken om te zien hoe dit contact tot stand is gekomen. De persoon die contact met ons opnam heeft gezocht op photographer Apeldoorn en zag onze vermelding staan met daarbij bijna 5 sterren en 31 beoordelingen op Google. Hij klikte door naar de site, bekeek vier pagina's en nam vervolgens via de contactpagina contact op. Allround Photography scoort inmiddels de A-positie en als je dat combineert met de 31 reviews met een gemiddelde van 4,9 op een schaal van 5... ...dan begrijp je dat het voor iemand uit de VS logisch is om daarop te klikken en als eerste contact mee op te nemen. Zeker als je weet dat bij alle andere fotografen nog steeds geen reviewsterren worden vertoond. Dus zelfs vanuit het buitenland wordt er soms in de buurt gezocht. Lokaal hoge scoren wordt dus belangrijk. Dat zien steeds meer ondernemers. Een paar podcasts geleden ontving ik een aantal vragen van Frank, een fysiotherapeut, over hoe hij zijn website hoger kon laten scoren in de zoekresultaten. Sinds die tijd heb ik een aanzienlijke mailwisseling met hem gehad en afgelopen maandag hebben we elkaar in zijn praktijk ontmoet. Het was een leuk gesprek waaruit een aantal zaken naar voren is gekomen. Zo wilde hij in de plaats liefst de toppositie bereiken in de lokale vermeldingen en ook goed worden vertoond in de organische resultaten. We hebben besloten dat ik een stappenplan maak dat we in overleg en in het tempo dat hem het beste uitkomt gaan opvolgen. Zodra ik hier meer nieuws over heb, laat ik het je weten. Hoe leuk kunnen dingen lopen in het leven? Zo ben je wekelijks een podcast aan het produceren en opeens krijg je dan begin januari dit jaar een mailtje van een zekere Diana Albrink die graag wil weten hoe je een sterk alter ego of pseudoniem opbouwt als auteur. Ik ben er in podcast 111 diep op ingegaan en vervolgens is er een leuk contact ontstaan tussen Diana en mij. We hebben een aantal keren nog diverse zaken besproken en vanmiddag is het dan zover. Dan komt Diana haar eerste boek, getiteld New York in 40 Dates, officieel uit. Ik ben uitgenodigd om erbij te zijn, dus ik vertrek zo in de loop van de middag richting Dordrecht. Nou Diana, leuk dat je live in de show wilde komen. En ontzettend fijn dat je tijd wilde en kon vrijmaken zo vlak voor de lancering van je boek vanmiddag. Het is je eerste boek en nog niet veel mensen zullen jou kennen. Wil je daarom de luisteraars van de podcast en de lezers van het blog? eens dus even iets vertellen over jou als persoon, je achtergrond, je hobby's, interesses. En wellicht ook hoe je in New York verzeld bent geraakt? Hey, Eduard, goedemorgen. Nou, hartstikke leuk dat ik in je podcast mag komen. Dankjewel. Mijn naam is Diana Albrink. Ik heb uh, international marketing gestudeerd. En toen ben ik bij een internationaal bedrijf gaan werken. En daar heb ik ook, voor hen, heb ik ook uh, drie jaar in New York gezeten tussen 2007 en uh, 2010. Uh, dus zo is het eigenlijk allemaal een beetje ontstaan. En ja, hobby's. Ik denk dat dat weer uh, spreekt. Schrijven. Dat is uh, in, een, in een nutshell uh, hoe ik er zelf aan geraakt. En nou ja, marketing is dus inderdaad mijn achtergrond. Ja, en toen, toen was je dus in New York en daar ging je daten. Hield je ja. toen al een, een dagboek voor jezelf bij? Of, of had je toen op een gegeven moment al een idee om daar een boek over te gaan schrijven? En ben je ook gelijk begonnen met het schrijven van verhalen? Hoe moet ik dat zien? Ik ben uh, toen ik daar ging wonen, toen heb ik een blog bijgehouden dat heette Diana in New York. Dat is in Dorfse, heb ik het verwijderd. Uh, en dat was. Uh, gewoon over het leven in New York. Niks bijzonders. Gewoon over uh, wat ik ontdekte. En toeristische dingen die ik deed. En toen begonnen vrienden. Die begonnen vriendinnen voornamelijk. Die zeiden van ja, we hebben Sex in the City gezien. De serie. En hoe gaat dat dan? En dating. En uh, ja, hoe is het dan in het echt? En toen ben ik uh, na een jaar ben ik daar gaan daten. En toen heb ik een afgeschermd blog bijgehouden. En dat heet Diana Does New York. Hmm. En, dat was, <laughs> en dat was in het Engels. En daar uh, een handjevol mensen die... Uh, die lazen dat, die hadden het paswoord. En, en zo is het eigenlijk begonnen zo heb ik het bijgehouden. Dus het was niet echt een dagboek, het was een blog. Ja, eigenlijk een online dagboek eigenlijk. Ja, ja New York in 40 Dates, een veel suggererende titel. Wat of wie, je zei het al even, maar wat of wie was je inspiratie voor zowel de verhalen schrijven als voor de titel? Toch ook die film Sex and the City? Uh, ja, de serie eigenlijk voornamelijk. Ja, je natuurlijk ook de film. Uh, de het eerste seizoen, dat, dat vond ik echt briljant. Het was... Uh, dat was ook echt een, een dialoog met de kijker, vind ik. Uh, de eerste afleveringen. En daar was het wel een beetje op gebaseerd. En de titel, ja, ik denk dat het toch een beetje Around the World in 80 Days-achtige titel is. Ja, leuk. nou Toen op een gegeven moment heb je besloten een, een boek te gaan schrijven op basis van de, de content van je blog, neem ik aan. Ja. En hoe lang heb je er toen over gedaan om het eerste manuscript te, te, te produceren? En hoeveel verhalen zaten daarin? Ja, de, uh, de oorspronkelijke titel van mijn boek was Ontdekt New York in 60 Dates. Er waren er zelfs nog wel een paar meer dan dat, maar dan waren minimaal 60. Ja, de mensen die dat blog hadden gelezen, die zeiden, ja, dan moet je echt iets mee gaan doen, dat is ontzettend leuk. Dus ik heb, het, uh, ik heb eerst besloten, wil ik het in het Engels of in het Nederlands doen. En dus ik heb alles betaald naar het Nederlands, want ik dacht dat het toch leuker was voor een Nederlandse vrouw om te leven. En hoe lang ik daarover gedaan heb, ik denk ongeveer zes maanden... Toen heb ik het even weggelegd. Toen ben ik er nog een keer doorheen gegaan. En toen dacht ik, ja, er waren een heleboel verhalen. Die eigenlijk misschien niet zo heel erg interessant waren. Ik kwam niet echt de conclusie uit het verhaal. Zijn. Dus die heb ik geschrapt. En toen heb ik er dus veertig overgehouden. Ja, dat zijn de Kill Your Darlings die je nu, die je nu op je ja. website kunt lezen. Die geschrapte verhalen. Ja, die lees ik ja. ook af en toe als ik ze weer nieuwe voorbij zie komen. Ja. En was je tijdens het schrijven al begonnen met het zoeken naar een uitgever? Toen je het op een gegeven moment na die zes maanden weer oppakte? Of... Of was je ook al aan het zoeken voordat je daar begon aan het manuscript? Of toen het einde naderde? En was het moeilijk een uitgever te vinden? Uh, ik ben uh, een beetje gaan zoeken inderdaad op het internet. Naar uitgevers en gaan kijken wat hun aanbod was. En of daar uh, mijn titel tussen paste. Uh, ik heb ongelooflijk veel geluk gehad met het vinden van een uitgever. Omdat een kennis van mij die, uh, die hoorde dat ik een boek schreef. En waarover. En die kende iemand bij een uitgever. En die heeft het zeg maar gepitcht. Het is een kruiwagen. Ja, absoluut. Maar het is, ja, is, ja, uh, is ongelooflijk moeilijk. In, in een uitgever krijgt ongeveer 40 manuscripten per week. Week? Hetzelfde. Oh, ja, per week. Wow. En toevallig is er net een, een leuk artikel gepubliceerd van Gert-Jan de Vries. Dat is een schrijver en het was ook een uitgever. En dat noemde hij De struikelgang naar Matthijs van Nieuwkerk. Dat is een leuke blogpost die uh, nu circuleert op Facebook. Maar dat, dat laat wel zien hoe een uitgever ermee omgaat, hoeveel ze binnenkrijgen, uh, hoe ontzettend streng ze selecteren. Dus het is ontzettend moeilijk. Ik heb gewoon echt mazzel gehad. Je hebt echt mazzel gehad, ja. Nou ja. goed, toen had je dus de uitgever. En, en waarin werd je zoal ondersteund door die uitgever? En hoe heb je dat ervaren? Kwam je nog dingen tekort of, of was het overweldigend? Nee, het is weer heel fijn om, uh, om aan de hand gehouden te worden. Je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel uh, manieren om zelf uh, te publiceren. De contracten van een uitgever zijn vrij standaard. Dus het is niet dat je, dat je bang hoeft te zijn dat je meer of minder royalties krijgt bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal uh, branche branch overkoepelend ge, geregeld. Waar zij natuurlijk heel erg veel uh, nut hebben is het language editing. Dus de, echte, de correcties. Mm -hmm. Want dat is ongelooflijk hoeveel en hoe vaak je eroverheen leest. En ook als je het vrienden laat lezen en mensen die heel goed zijn in taal. Ja, dat is toch iets heel anders dan een echte, een echte editor. Uh, de connecties met de boekhandel, daar zijn zij uh, cruciaal ja. Als je bijvoorbeeld zelf uitgeeft, ja, dan kan je het wel bij bol.com bijvoorbeeld doen. Fantastisch. Dan krijg je ook wel veel meer royalties per boek. Maar ja, die ligt dus niet in de boekhandel. En dat is wel cruciaal. Uh, en de connecties met de pers, die hebben zij natuurlijk. Dus uh, alle, alle grote bladen, alle televisies, socials, et cetera daar kunnen zij uh, uh, van dienst zijn. Ja. Dus even kijken naar je boek. Volgens mij bescherm je de privacy van, van de dates in, in je verhalen. Dat maakt in ieder geval op uit de Kill Your Darlings die ik tot nu toe heb gelezen als voorproefje. Mm -hmm. Maar weet jouw dates dat jij zo'n 6000 kilometer verderop uh, een boek schrijft waar zij in voorkomen? <laughs> Ze zouden het moeten weten. Want ik heel veel op mijn uh, eigen naam zeggen, Diana ja, opening is een pseudoniem. Op mijn eigen naam hebben ik op Facebook en daar uh, vertel ik ook over het boek. En dat heet natuurlijk New York in Fierid Date. Dus ik denk dat ze, nou ja, het Engels is dan natuurlijk ook gewoon uit te spreken. Dat is natuurlijk wel een groot voordeel als je ooit nog eens een Engelse ja. versie alsnog wilt uitbrengen om de Engelse ja, markt nou. open te breken. Klopt, ja, dan wordt het misschien wel een beetje verwarrend. Dus dan moeten we daarmee oh ja. ook een subtitel uh, nemen. Dus die zouden het moeten weten. Ik heb er nog geen reacties op gehad. Wel uh, mensen die het leuk vinden dat ik het boek uitgeef, dus ze weten er echt wel van. Maar ik heb nog geen mailtjes gehad van, ja, maar wat heb je dan over mij verteld? Oh, oké, okay. daar was ik inderdaad heel erg benieuwd naar. En dan, ja, je verhaal is autobiografisch. Ik heb het boek ja. nog niet kunnen lezen, want het komt vanmiddag pas officieel uit. Dus ja. ik, weet, ik weet nog niet hoe gedetailleerd of kleurrijk het werkelijk is. Volgens mij prikt je foto op de site, je boek en overal. Ja. Maar durf je vanaf morgen dan nog wel gewoon naar de supermarkt te gaan om boodschappen te doen? Ja, ik denk het wel. Um, ik weet niet, ik denk dat uh, E.L. James of Fifty Shades of Grey ook nog gewoon boodschappen kan doen. Oké, okay, um, ja, auteurs, goed punt. <laughs> auteurs zijn vaak, uh, die worden niet zo heel vaak herkend. Um, het enige waar ik erg benieuwd naar ben, is hoe mijn collega's maandag naar me kijken. Weten die ervan? Ja, die weten ervan. Oké, okay, die, <laughs> die, die, die hebben het boek al besteld, die krijgen waarschijnlijk waarschijnlijk dan uh, ja. vandaag of morgen thuis bezorgd nog. Ja, ja of ze halen het op ja, in de boekhandel. Of ze zijn er vanmiddag bij. Of ze zijn er vanmiddag, tuurlijk, ja. Ja, um, ja het is natuurlijk, je, je kennis is natuurlijk ook wel je eerste uh, afzetmarkt, zou ik moeten zeggen. Ja. Mensen vinden het ontzettend leuk. Ze zijn heel erg trots. En die vertellen het weer aan andere mensen. En die doen het weer kabel mensen. Dus ja, het is een keuze die je maakt. Zeker met de onderwerpen die ik aansluit in het boek. Maar dat, ja, dat is het, de afweging die je moet maken. Ja, maar ik ben heel benieuwd. Ja, meestal ook. Eens kijken, voor, wat ik al zei in de intro. Ergens begin januari hebben wij voor het eerst met elkaar gesproken. Volgens mij nam je toen contact met me op. Vlak nadat je het manuscript voor de laatste keer naar de uitgever had gestuurd. Als ik me goed herinner. En toen heb ik in podcast 111 een groot deel aan jouw vraag, eh, CQ-vragen gewijd. Heb je daar toen wat aan gehad? En heb je nog, welke dingen heb je er concreet mee gedaan? Wat ik je toen zo al in die podcast had aangeraden? Ja, ja zeker. Uh, ik heb er heel veel aan gehad. Het was ook een uh, zeer uitgebreide podcast. Dankjewel daarvoor nog. Hoor. Graag gedaan. Ja, er zijn heel veel tips die ik eruit heb gehaald. Om uh, zo een paar te noemen. Uh, ik had bijvoorbeeld uh, de website uh, DianaAlbering.com. En daar had ik ook de wekelijkse tips voor New York op. En toen heb ik op een gegeven moment uh, buiten de blog om aan jou gevraagd. Van, ja, dat werkt niet zo goed met mailings, et cetera. En toen zei je ook: Je moet de site splitsen. Dus dat waren hele nuttige tips. Uh, dingen zoals uh, je domeinnaam registreren onder je pseudoniem. Uh, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, de spreiding over verschillende platforms. Dat als je een autoriteit wil zijn op het internet, dat je, anders als ik jou niet had gesproken. Dan was ik waarschijnlijk bij een blog en bij Facebook gebleven. verder niks. En nu heb ik ook een LinkedIn profiel. En Google Plus en Twitter. En ik heb ook uh, mijn account geclaimd. Bij uh, Tumblr, Instagram, Pinterest. Kijk, heel die... goed. Ja, perfect. <laughs> ja. Uh, misschien doe ik met die laatste niet zo heel veel. Maar zo kom je ook het risico dat iemand anders natuurlijk met jouw uh, pseudoniem hier vandoor gaat. Ja, dan krijg je die misverstanden. En zo, mocht je in de toekomst alsnog er wat mee willen gaan doen. Dan kan dat. Dan ja. heb je het in ieder geval. Ja, precies. Um, en ik denk dat het de allerbelangrijkste is: uh, content. Content, content, content, content. content. content. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is mijn credo. Ja, precies. En, en uh, regelmatig. Uh, ja, absoluut. Als je, ik, dat heb ik ook met de podcast. Als ik een week geen podcast zou uitbrengen, dat gaat nog net twee weken, mm -hmm. dan gaan al mensen afhaken. Die denken: oh, daar gebeurt niks meer. Unsubscribe, klaar, weg. Ja, precies. inderdaad. Waarbij mensen graag weten waar ze aan toe zijn. Ja. Uh, dus ik ben ook heel consistent in het uitbrengen van mijn blogs, elke donderdag. Uh, op DianaAlberink.com. En elke maandag een tip over New York. Op de uh, New york 40 datesnl Heel goed, perfect. En goed, dat, dat, de content zeg je al. Uh, regelmaat, consistentie. Heb je verder nog tips voor auteurs? Gewone tips voor jou vanuit uh, auteursperspectief. Voor tips voor auteurs in sp Op basis van jouw ervaringen met het publiceren van je eerste boek. En hoe je nu ermee bezig bent. Ja, ik denk dat het voor auteurs. De, de allereerste tip is altijd doen. Ik dat heel veel mensen praten over, oh ja, een boek schrijven, dat wil ik ook zo graag. En toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij, iemand die ook een boek had uitgegeven. En ik vroeg aan hem, hoe heb je dat al gedaan? En toen zei hij, je moet het gewoon doen. Net Nike, just do it. Ja, precies, just do it. Je moet ervoor gaan zitten en je moet gewoon zeggen, typ zoveel woorden per dag, 500 woorden per dag. Mm -hmm. En kleine stapjes, dan kom je er vanzelf. Maar ik denk dat als je er niet aan begint, ja, dan kun je erover blijven praten. En ik heb er ook jaren over gepraat voordat het uiteindelijk uh, papier kwam. Maar nu heb je uiteindelijk een boek, dus dat is ja, heel goed. Ja, precies. Dus ja, doen. En uh, ik heb ooit een uh, lezing bij me wonen van Erwin Blom... van Falsmood in Tarkus, daar luister je ook naar, Weet mm -hmm. ik. Uh, en die zei, je moet al ver, dat je, ver voordat je boek af is... moet je al beginnen met je, met je reputatie opbouwen. Ja. En zo kwam het dus ook inderdaad bij jou terecht. Uh, dus begin er al mee op Twitter, op Facebook. Laat het mensen weten, al ver... Uh, Zorgen uh, dat het uh, er is. Um, en wacht niet tot het in de winkel ligt. Want dan ben je eigenlijk al te laat. Ja, je moet een stuk momentum creëren voor vanmiddag. Want dit evenement ja. en de, de komende paar weken. Daar moet je het feitelijk van hebben. De eerste klapper. En daarna krijg je ja. reguliere verkoop, denk ik. En nu hoop je natuurlijk dat het... Nou, voor jou, wat jou betreft mag het wel een soort viraal gaan. Maar <laughs> ja, precies. Nee, maar ook En Ik ja. ben gewoon laten weten... Uh, en inderdaad, je reputatie opbouwen online. Uh, ik ben in januari al begonnen met uh, bloggen heel consistent en uh, boekhandelaren linken op LinkedIn, et cetera, et Dat je naam elke keer toch weer uh, boven komt rijden. Perfect. En dat ja. als het boek dan in de catalogus staat, dan is ik, oh hé, hey, daar heb ik iets over gezien, gelezen. Ja, die kwam op Facebook op de tijdlijn voorbij en zo. Ja, precies. Dus ja. dat is echt voor auteurs. Dan denk ik dat, het, uh, dat er ook nog veel uit jouw podcast te halen is voor bloggers. Uh, specifiek. Dat is toch een andere, uh, andere doelgroep, omdat het fysieke product is niet een boek, maar. Het volgen van een blog. Dus echt, daar gaat het meer over reputatie. Uh, en daar zou ik willen zeggen... inderdaad uh, regelmaat. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik volg verschillende blogs... en soms krijg ik drie posts per dag... en soms krijg ik een week niks. En dat vind ik persoonlijk heel uh, storend. Ja. En spreiding. Dus hou het niet alleen op je blog... maar dan bouw jouw uh, identiteit identiteit ook op alle andere platforms. Nou, dat zijn heel nuttige tips. En dan tenslotte... Heel belangrijk. En ja, het allerbelangrijkste. Waar kunnen mensen die interesse hebben in je boek? Het boek vinden, kopen? En waar kunnen ze ook nog informatie over jou vinden? Uh, boek vinden en kopen? Ik zou iedereen aan willen raden om uh, ten eerste even naar je boekhandel te gaan. Ja. Want, uh, we willen graag de kleine boekhandel stimuleren. Uh, het is ook te koop overal online. Dus bruna of Bol.com. Uh, nou ja, het is heel Nederland te verkrijgen. Um, over mij kunnen mensen meer lezen op uh, dianaalberink.com. Dat is een uh, algemene blog met, uh, waar ik dan elke week een verhaaltje vertel. En New York in 40 dates, waar 4040 is, .nl. Um, dat is de site waar ik elke week een tip geef over New York. Diana, ontzettend bedankt voor je tijd. Ik wens je een heel succesvolle lancering toe. Natuurlijk heel veel verkopen en tot vanmiddag in Dordrecht. Ja, dankjewel Eduard. Tot vanmiddag. Hartstikke leuk. Dus vanmiddag vertrek ik naar Dordrecht.